In Amsterdam, waar alles kan, daar heb je de mooiste winkels. Daar loeren de mensen van buiten de stad, hun neuzen tegen de ramen plat, de boeren, trinen en kinkels. En overal hoor je het vrolijk geraas, van klompen, van molens, van tulpen en kaas. Overal hoor je het vrolijk geraas Van klompen van molens, van tulpen en kaas Van klompen van molens en kaas In Amsterdam, waar alles kan Daar heb je de mooiste grachten Daar zwemt bij warm weer in de avond stond De plaatselijke bevolking rond In gesprek of in diepe gedachten en menigmaal hoor je een pakkend relaas, over klompen en molens of tulpen en kaas. Menigmaal hoor je een pakkend relaas, over klompen en molens of tulpen en kaas. Klompen en molens en kaas. In Amsterdam, waar alles kan, daar heb je de mooiste theaters. Waar de schoonste jonkvrouwen worden gered Van de draak of de drank en dan gaan ze naar bed Met hun prinsen of psychiaters En de sfeer is afwisselend, vrolijk en dwaas Met die klompen, die molens, die tulpen en kaas De sfeer is afwisselend, vrolijk en dwaas Met die klompen, die molens, die tulpen en kaas Die klompen, die molens en kaas in Amsterdam, waar alles kan, daar fietsen de mooiste wijven. Als die bleven staan voor het rode licht, dan raakt het hele verkeer ontwricht. Omdat niemand eraf kan blijven. En een heleboel lopen er zonder behaas, maar wel met klompen en molentjes, tulpen en kaas. Een heleboel lopen er zonder behaas, maar wel met klompen en molentjes, tulpen en kaas. Klompen en molens en kaas.